Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een staak dat vuren en de vrijlating van de gijzelaars in Gaza zijn heel dichtbij. Dat zegt een leider van Hamas tegen een persbureau in Saoedi-Arabië. Volgens hem zijn ze dichterbij dan ooit. Hamas zou een voorstel hebben gedaan waarin het Israëlische leger zich geleidelijk terugtrekt en de oorlog wordt gestopt. Het is onduidelijk of Israël het plan ziet zitten. Premier Netanyahu heeft tot nu toe altijd gezegd dat de oorlog doorgaat totdat Hamas volledig is verslagen en geen bedreiging meer vormt voor Israël. Zit je bij SNS, Regiobank of heb je een hypotheek bij BLG Wonen? Het wordt allemaal ASN. Moederbedrijf De Volksbank gaat alles onder die naam scharen. Maar dat betekent volgens mijn economiecollega Ruben... niet per se dat je er als klant heel veel van gaat merken. De merken van De Volksbank hebben al dezelfde app. Daar komt straks gewoon ASN op te staan. Klanten van SNS en Regiobank die zien straks ook de naam ASN op de gevel van hun kantoor staan. En dat zorgt ervoor dat ook ASN-klanten straks bij hun kantoor terecht kunnen. Want die hebben ze nu niet. Het bedrijf wil kosten besparen door alle merken samen te voegen. Hoeveel medewerkers hun baan verliezen is niet bekend... Over een jaar moet de verandering naar ASN helemaal klaar zijn. De gevangenis in Vught heeft een pijnlijke fout gemaakt. Twee brieven van gevangenen zijn bij de verkeerde ontvanger bezorgd. Ze zijn omgewisseld, waardoor vertrouwelijke informatie bij de verkeerde mensen terecht kwam. Wat voor info dat was, is niet bekend. De gevangenis heeft sorry gezegd. En het luxe modemerk Burberry, dat van die bekende ruitjespatronen, zit in een diepe crisis. Het gaat financieel erg slecht en daarom worden er medewerkers ontslagen. Het gaat vooral slecht met de verkoop in China, zegt deze modejournalist. Terwijl ze juist de afgelopen jaren echt op China hebben gefocust. Vorig jaar al zijn ze begonnen met het implementeren van een nieuwe strategie. Ze hebben het oude logo het 1901 teruggehaald bijvoorbeeld. Ze hebben een nieuwe designer, Daniel Lee, sinds twee jaar. Ze hebben een nieuwe CEO. Maar dat moet zich nog wel gaan uitbetalen natuurlijk in betere cijfers. Ja, en dat gebeurt dus totaal niet. Burberry bestaat al meer dan 160 jaar. Het weer, het is grijs, met soms wat lichte miezer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Het koelt ook af naar een graadje of zeven. Morgen opnieuw een grijze dag. Het zou er wel droog moeten blijven bij een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Bij Sint Pancras is de vertraging tien minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries.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 Ja, dat is wel een hele goede timing. Wat een goede timing, die jij... Ik zou bijna als tijdverneming bij de Formule 1 kunnen Het je is echt doen. op 45 0 ook, hè? Gewoon... Ja, uh... top, gewoon. Nou ja, gewoon. Nou, ja me nog goed uh, doorgebabbeld, wil ik zeggen. Ja toch? Nou, dat, dat kwam toevallig zo uit. Ja, super. Helemaal goed over uh, doorbabbelen gesproken. Wat hoor ik allemaal voor herrie bij jou? Nou, er zijn heel veel mensen, er zijn allemaal klanten van me... ...die allemaal koffie zitten op te drinken. Dus ze schieten helemaal niet op, dat zeg ik ook weer tegen ze. Nee.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 Dat het ten eerste dat het een en ander verkocht is, maar ook dat je nog steeds uh, inkoopt. Ja, maar spullen blijven ook gewoon binnenkomen. Je moet het nieuwe spul binnen laten komen, maar ze komen de klanten niet meer. En, uh, maar dat was, uh, dat was een, uh, gisteren een zending, die was wel uh, erg goed. Want ik kwam vanmorgen aanrijden, er stonden we wel tien voor de deur. En ik denk, jongens, ik ga eerst koffie drinken. wat jullie gaan doen, zoek het lekker uit. Oh, dat is dus, uh, een, en wat uh, staat uh, daartussen uh, dan, uh, Renold? Nou, voornamelijk uh, Formule 1, uh, 1 op 18, maar onder de, dus de auto uh, van uh, Max Verstappen. Van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 Ja, Thomas kwam ook even binnen en uh, ja, die hebben we ook één keer gezien, dus we moesten even kijken hij zei Je weet niet meer wie ik ben, hè? Ik zei ik heb geen idee, ik zie het ja. over mensen, maar het maakt ook niet uit Maar Thomas heb ik toen wel één keer bij Hofmotel, uh, dit jaar op de Camperie, nee, wat, uh, historisch, nee, wat zaten we zaten weer in de Ja, historisch, historisch Camperie, Camperie hè? ja Erg, maar uh, die zat ook even te kijken, zo, oeh, wat heb je een hoop autootjes En toen keek ik zo van, nou, nou, oe, ik denk dat het nog maar een tiende staat om wat te worden <laughs> dus, uh, Ja, kan je nou, nagaan wat er echt stond leeg. allemaal, hè? Dus... Ja, het gaat echt leeg, nee, ik merk ja. het nu wel, maar er staat het gaat nog steeds heel veel hoor, dus uh, niemand die hier schrijft. er zijn hier ook nog steeds mensen bezig en dus ik zie alweer stapels bij de kaza uh, gezin neergezet worden, dus het gaat eigenlijk elke dag nu gewoon, uh, gewoon heel hard door. Even voor de, uh, voor de, even voor de nieuwe luisteraars, uh, jij bent van uh, Autopassion Beverwijk ja. en dat uh, bestaat nog heel even tot 2 januari? 4 januari. 4 januari. 4 januari, januari wordt de laatste dag uh, in Beverwijk en dan gaan we er een groot feestje ook van maken met een hoop vaste klanten. En, en hoeveel en, jaar uh, heb je dat gedaan, uh, Renald? Dan heb ik uh, in de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 Paar. Zolder gaan we heen, we gaan uh, uh, manjecoer gaan we heen, uh, sparen, even kijken waar gaan we uh, assen zitten we. Helaas geen zandvoort, want oh. geen evenement vinden met geluid. En ik heb wel toch serieus met deze jongens geluid nodig. Ja, dan Op, ja, moet je ja, ja. nog heel even wachten hè? tot na 2026.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 uh, die hebben natuurlijk voor alle, de, voor alle medewerkers daar heeft een plastic kiel achtergelaten. Ik, ja. weet dat, ik weet niet of dat de afscheidsbongen was of dat hij denkt ik mag blijven. Ik weet het niet. Nee, maar ik, ik, ja, ik zie nou uh, bij grote verdieners, zie ik op internet, van uh, ja, Max Verstappen, de absolute groot verdiener. Ja. Maar uh, Perez, de grootverdiener op, uh, op afkoopsom, dus... Uh... Ja, ja ik, weet je, er is, is maar één iemand die het weet, en dat is Perez. En uh, de rest, uh, en, en de mensen van Red Bull, het management, of hij mag blijven of niet. Uh, als hij mag blijven, ja, dan heeft hij wel heel veel centjes aan het meenemen, denk ik. Zeker. Uh, en uh, of het contract is zo waterdicht, die wat hij natuurlijk aan het begin van het jaar al gesloten had. Hè? Dat contract is zo mega waterdicht, dat, dat er niemand daar omheen kon. Um, ik weet het niet. Uh, als, als ik, als ik uh, dieper uit mijn autosport had, en dieper zelf eigen rijden, denk ik, ja joh, je hebt het zelf verprutst. Klaar, simpel. Of nou. die auto of niet, uh, wel of niet goed was, je hebt verprutst. Wat moeten ze nog met die jongen? Aan uh, de andere kant, ja, uh, we, weten, we weten de contactsituaties niet in het hele verhaal. Ja, maar uh, Carol, Carol Sens gaat nu uh, naar uh, Williams natuurlijk. De, ja. mooie... Mooie tweede plek uh, tijdens uh, de, de training die niet veel zegt. Of uh, hoe, hoe noem nee, je dat? Ja, wel, wel even een lekker boost natuurlijk. Dat, dat bedoel nee, ik. Hij stond gewoon ja. uh, direct achter Leclerc. En vergis je natuurlijk niet. Dat Carlos neemt natuurlijk wel Santander mee. Van dat naar Williams. Hè. Dus hij heeft sponsors. Je hebt hij al binnen. Zijn geslaas heeft hij al betaald. Zullen we het daar maar ophalen? Mi minimaal. Is, dat... ik, uh, ik, zag ja, minimaal ja. ik zag bedragen daar. Uh, dat, uh, echt enorm. Enorm. Ja. Jongens, het gaat... In de Formule 1 om bedragen helemaal nergens uh, over. Ik heb wel eens gezegd: ook, als je dan, dan krijgen ze een boete van 10.000 dollar. Ik vind dat uh, gewoon zulke reinste waanzin. Dat, kijk, dat is even heel eerlijk. Uh, Max heeft ook net weer 125.000 dollar, geloof ik, aan een liefdadigheidsinstelling gegeven. En dan zegt, zegt iedereen: van, Jeetje, 125.000 dollar geeft hij zomaar weg. Hé, hey, ze dagloon. We hebben het over. Ja, uh, ja, ja misschien uh, uh, nog dag niet eens. Dan moet je in bed blijven liggen. Het is klaar. Ja, toch, dus we hebben. We, we,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 Ah jongens, dat kan toch ook wel een beetje minder dat je ook nog een beetje niet die grootheidswaanzin laat zien wat Formule 1 uiteindelijk natuurlijk wel gewoon is. Daar komt in feite natuurlijk een beetje op neer. En eh, ga even back to basics, ga eens even back to the world in. Want een gemiddelde fan eh, die geeft heel veel geld uit per jaar aan de Formule 1. Ik heb hier nu eh, Simon eh, heb ik naast me zitten op een bankje. Nou, die geeft eh, duizenden euro's uit, eh, mag zijn vrouw niet weten, maar duizenden euro's uit eh, aan modelletjes per jaar bij mij eh, voor zijn collectie. Eh,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 Nou, dat, daar zou hij wel heel erg zakkerijig voor zijn geweest, Ongelofelijk, <laughs> Ongelooflijk, hè? Heb je gezien wat hij gedaan heeft? Ja, ja, ja, ja. Nou, en ze ja, ja. waren nog heel uh, blij met hem, hè, de, ja, de, ja, de FIA. Geef, geef, geef die jongen een bezig, maar laat hem de hoofdstad lekker schoonvegen, Mooi, dan heb je een taakstraf. Ja. Dit vond hij nog leuk ook. Hij vond het hartstikke <laughs> leuk met die kids, ja. Ja, weet je, met die lekker met kinderen bezig zijn, met karting en met de uh, autosport. En hij uh, mocht een van de buggy geloof ik testen die daar in Rwanda gebouwd is, een uh, buggy of zo. Uh, ja,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 Misschien, misschien, mij... misschien, misschien onderweg naar het circuit, dacht ik al. Uh... Ja, kijk voor mij duizend punten, zo man. Dat Zeker weten. Nou, <laughs> ik uh, ga jou volgende week weer spreken. Ja, dan gaan we eens kijken. Want dan gaan we kijken wat er allemaal nog uh, in oud-sportland gebeurt. En of er nog uh, rijderswisselingen gaan komen. We wachten gewoon af, hè? Ah, hou jij de boel in de gaten voor ik ons? Ik hou en, en ik word anders wel door mijn klanten bijgepraat. En die weten vaak de dingen eerder dan ik het weet. Dus dat is helemaal goed. Want ja, dat social media, dat is wel wat er, jongens. Er komt zoveel tevoorschijn. Zeker.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 warm warm lazy summer days it's gonna be a long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 Ik denk dat dat niet gaat lukken. Zeker. Hey, ja, vanmorgen hoorde je trouwens ook al bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, toen zei je ook uh, dat, uh, dat je flink uh, doorgewerkt had uh, de afgelopen dagen. Was, uh, ja, voordat die ijsvloer uh, er ligt, dan komt er wel het een en ander bij kijken, hè? Ja, ja, ja. Woensdagmorgen om half zes 6, dan, uh, dan zijn we op het plein aanwezig. En dan uh, beginnen we met uh, voorbereidingen uh, en uitzetten en bouwen. En dan gaat de vloer erin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 Het ja, ziet... zo, zo bouwen we dat erop helemaal. Ja, nee, ik was er vanmorgen nog even bij jullie uh, en het ziet er zo onwijs gaaf uit. Ja. Echt. Het ja. is net een uh, stroomtent, maar dan op uh, z'n winters. Ja, en het wordt ieder jaar weer mooier. En uh, ja, dan hoorden we vanmorgen ja. ook over de ijsvloer. Die is uh, zelfs iets groter hè, dan vorig jaar. Ja, ja we, hebben, uh, we hebben een curling gedeelte hebben iets kunnen uitbreiden. Het terras hebben we iets kleiner kunnen maken. Uh, 15 vierkante meter meer ijs. Dus nou ja, dat is ook wel leuk om, te, om dat erbij te winnen. Ja, en dat zie je toch? Ja. Dat zie je Komt echt, uh, zie je echt aan, de, aan de ijsbaan, aan de ijsvloer, uh, zeg maar. Ja. ja, ja. Nou, mooi, uh, Leo. Ja, is en uh, wel leuk. zo dadelijk uh, gaat de opening uh, plaatsvinden tussen vijf en zeven. Volgens mij ja. zo rond een uurtje of zes, hè? Met uh, David Molenburg, neem ja. ik aan. Ja, klopt, klopt. De burgemeester dan de uh, ijsbaan openen, uh, eventjes voor zes uur ongeveer.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 Starten. Zeker, met een, hap, met, een een met een hapje en een drankje. Met een hapje en een drankje, ja, zeker. Mooi man. Dus nee, goed om te horen. En dan uh, vanavond vanaf 7 uh, uur, dan uh, gaat iedereen het ijs op, hè? Ja, ja Om 7 uur de, de, gaat het ijs maar open. Dan mogen de kinderen er uh, gratis uh, twee uurtjes schaatsen tot 9 uur. En dan uh, vanaf morgen gaan we. Uh,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 Precies. En dan uh, gewoon even een extra krantenwijk lopen en dan uh, voor het gouden bandje gaan. Ja, ja dat, kan je, uh, dat, kan je, dat kan je ook voor kiezen. Ja, <laughs> ja, ja toch? Niet dan. Ja, hey, te ja, te. Ja, ja. De, de ijsvloer, uh, die ligt er uh, weer uh, mooi uh, bij, uh, Leo. Ja. En dat is anders ja, dat dan uh, andere jaren met uh, de aggregaat of zo? Of wat is daarmee uh, anders? Nou, voorheen hadden jaar ben ook een aggregaat aan. Sinds vorig jaar hebben we een vaste aansluiting.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 om drie avonden te kunnen, kunnen girlen. Dus, uh... Dat wordt een uh, flinke massa die daar uh, op het ijs uh, komt. <laughs> ja, ja dat, dat, dat, dat is een uh, feest op zich, op zich. Ja, zeker. Ja, ja, en uh, nou, ja. Ja, allemaal op uh, ijsbaassandvoort.nl na te lezen, uh, Leo. Neem ik aan. Sorry? Nee, uh, dat uh, allemaal op ijsbaassandvoort, wanneer het is... en welke activiteit ja, en ja, dergelijke. Nou, ja, Het ja. verschilt een beetje inderdaad... Uh...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 Zeker, en dan ijsmeester Leo Miesbeek. Want hoeveel jaren uh, doe jij dit al, uh, Leo? Wij doen dit voor de dertiende keer. Dertiende keer? Ben je er ook de, dertien keer bij? Ja, dertiende keer ben je er ook bij. Ja, we hadden alleen corona niet, hè? He, dat het toen uh, was. We hebben twee jaar niet gedaan met corona, maar we hebben het gewoon vijftien jaar. Dit is het vijftiende jaar eigenlijk. Ja.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 Gaan we doen. Zeker. Leo, dankjewel voor je tijd en heel veel plezier uh, zometeen. En geniet ja. ervan hè, de komende drie weken. We gaan elkaar zeker nog wel zien. Hartstikke zeker. Dankjewel, hè. Oké, okay. hoi. Hoi, hoi, hoi. Yo, VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen.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 Vegas all pumping yeah. Quick to the point, to the point, no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 Wow, wow, wow, computer. Oh, wow. Dat gaat uh, net aan goed met Senta, Tell Me, Ariana, Krander, hoor je. Ja, nog een paar minuten. Zandvoort op zaterdag. En dan inderdaad een non-stop van de Entertainment for You. Wat Fred van Harte Wetenschap. Ik hoop dat je snel weer herstelt. Want volgende week moeten we aan de bakken. Dus uh, wel weer uh, beter zijn uh, volgende week. Wat er gaat gebeuren volgende week. Dat hoor je zo dadelijk. Een soort van cliffhanger na deze plaat van uh, Murray Heads.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 En dan ga ik even de agenda erbij pakken... wie we allemaal nog meer onder andere in de uitzending hebben. Want het is een heel lijst artiesten. Onder meer Johan Kettenburg die we gaan bellen. We hebben Josh Martens die in de uitzending komt. Peter Manier en Emile, ook hij komt langs. Misschien Johan trouwens ook. En we proberen te bellen met Walter Kroes of Frans Bauer. Je gaat het allemaal horen volgende week bij Standfort voor jou. Tussen 2 en 7 uur. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Volgende week dus uh, de speciale uitzending. En ik ga eruit, uh, jawel Fred, uh, daar is hij weer met uh, de Engelbewaren van uh, Marco Schuipmaker. Ik zeg tot volgende week en een hele fijne zaterdagavond. Dag! Duizenden strepen, duizenden bomen.